Al de DJ's onder ons hoopten natuurlijk dat het Stu, stu Studio was, maar dat was het helaas niet. Susu su Studio is een fictieve naam voor een meisje dat symbool zou staan voor elk willekeurig meisje. Het lied gaat over verliefd zijn in de jeugd. Phil Collins dus en uh, Su-Su-Studio. Goedemiddag en uh, welkom bij een nieuwe Entertainment Show voor deze zaterdag 26 februari 2011. Goedemiddag, wat kunt u verwachten deze uitzending? Natuurlijk de vaste items zoals muziek uit de provincie. Met deze week de provincie Zuid-Holland. Ook krijgen we natuurlijk popster Henry met het showbiz nieuws. Wat is er gebeurd uh, deze week? Volgens mij is er wel redelijk veel gebeurd. Ook gaan wij Roy even bellen die vandaag niet aanwezig is, maar weer in Rijswijk staat. Hij moet haar presenteren. Rond half zes gaan we hem bellen en uh, ja, hij gaat de korte verslaggeving daar doen. Dan gaan we ook uh, rond kwart voor zes gaan we bellen met Tim Oliehoek. Zou je misschien denken, Tim Oliuk? Wie is dat ook alweer? Tim Oliuk is regisseur. Hij is, uh, onder andere heeft hij Shoef Habibi de serie geregisseerd. Ook heeft hij uh, uh, Spion van Oranje geregisseerd. En hij heeft nu een nieuwe film uit, genaamd Pizza Mafia. Nou, daar gaan we even over praten. En voor de rest hebben we een aantal fragmenten van uh, René van der Grijp. Vorige week liet ik het horen over de vierde man. Daar moesten we erg om lachen. Maar hij is nu weer een nieuw slacht slachtoffer heeft hij gevonden, namelijk de zesde man. Even uitleggen, de vijfde en de zesde man zijn nieuw. Die staan aan beide kanten van het goal. Dus aan elke goal staat er een, vierde, of een vijfde of zesde man laatst. Ook heb ik een leuke fragment geworden. Die is wel een jaar oud of zo, van Will Smith. Hij is de gast in een, uh, ja, een Duitse, een Duitse tv-show. En hij doet daar op een hele leuke manier uh, uh, Man in black zong na. Ja, is dat leuk. Man in Black, dat krijg je allemaal te horen, deze uitzending. En natuurlijk redelijk veel muziek. Wat zeg ik? Heel veel muziek. Eén plaat die ik sowieso elke week wil draaien is deze... 63-jarige Amerikaan heeft zijn debuutalbum uitgebracht No Time for Dreaming. Het Pure Soul Entertainment for You The World Going Up in Flames. Dit is Charles Bradley. Martin Solvek en wat een hit is het, hè? I Can Say To Say Hello featuring uh, Dragonette En deze is ook goed, hoor. CeeLo Green, je kent hem vast wel uh, van een paar jaar geleden van de hit Crazy. Onder de naam Charles Barkley. Na Fuck You en uh, It's Okay heeft hij nu zijn derde single uitgebracht van zijn album The Lady Killer. Echt een te gek album. staan hele goede nummers op, bijvoorbeeld Full For You is enorm goed. Ook eentje met de Belgische zanger Céla Su, Please. En dit is alweer zijn derde single die er vanaf komt. Silo Green Dus en Bright Lights, Biggest City. ...van Silla Green en ja, die is lekker hè... ...Bright Lights, Bigger City... ...en je hoort een beetje Billie Jean erin... ...dan moet je maar goed luisteren... ...volgende keer draai ik hem weer volgende week... ...en dan moet je goed luisteren... ...want er zit een stukje Billie Jean in... Dun, dun, dun, dun. ...en we gaan verder met het volgende... ...volgende fragment... ...want Will Smith, ik kwam laatst op een filmpje waar hij... ...de gast was in een uh, Duitse tv-show... En het was heel erg leuk, want die, uh, die man, die van het Songfestival, uh, oude presentator, die heeft ook meegaan met het Songfestival, hield dus erg veel van muziek en hij probeert uh, Will Smith een beetje uit te lokken dat ze samen een beetje muziek gaan maken. En uiteindelijk komt er wel iets heel erg leuks uit. De lievelingszong is The Man in Black. The Man in Black, you like yeah, that? Yeah. How you sing? How's it going? How's it going? Yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, <totstitie> <totstitie> Hij moet een beetje wennen, maar zo meteen doet dit, hè. je song sounds like... Smith song Haha, What's up, right, right, right. <laughs> The good guy's got black. The good guy's dressed in black. Remember that, just in case we ever face-to-face -face and make contact. The title held by me, MIB, means what you think you saw, you did not see. So don't blink B, what was there was now. going black suit with the black ray bands on. Walk in silence, move in silence, Run against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist, no and no the first. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIB Will oh, Smith is en uh, Stefan Raab in de Raap in het Duitse feestje. Ik moest er wel enorm om lachen. In case we ever face to face and make contact. The title held by me, that B, means what you think you saw, you did not see. So don't break big what was dead, is now gone. Black suit with the black ray bands on. Walk a shadow, move a silence, guard against extraterrestrial violence. But yo, we ain't on no government list. We straight don't exist. No names and no fingerprints. Saw something strange, watch your back. Cause you never quite know where the MIBs is at. Uh eh Now The horizon, bright light, into sight tight. Camera zoom on well, the impending doom. But then, like boom, black suits fill the room up with the quickness. Talk with the witnesses, hypnotize up, normalize up. Vivid memories turn to fantasies. Ain't no one my bees. Can I please do what we say? That's the way we kick it. Yeah, you know I mean, a silver noisy cricket get wicked on you With your first, last, and only line of defense against the worst scum of the universe. So don't fear us, cheer us. If you ever get near us, don't jeer us. with fearless and my He's freeze in a ball flag that's there for man in black uh and and the men in black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 out Ja, mooi hè. Lauriansen en Singer Girls. Als je goed luistert naar de tekst gaat het eigenlijk over een meisje die haar zelf probeert te overtuigen... ...dat ze over haar ex-vriend heen is, maar dat eigenlijk nog niet helemaal is. Hé, hey, even een... Uh, ja, we gaan even door naar Roy, want ik neem aan dat hij nu belt. We gaan even kijken. Roy? Hé. Hey. Hé, hey, je bent live in de uitzending, jongen. Oké, okay, hoi. Goedemiddag, jij staat in uh, Rijswijk. Ja, ik ben weer in uh, de Loresmoor in Rijswijk inderdaad. Ik ben eigenlijk net binnen. Oh, je bent er binnen. net binnen, ja. Ik ja, we ga weer naar buiten, dus Zonder uh, dat ik dit keer een knal van mijn bek krijg. <lacht> oh. Ja, want uh, vorige week uh, was ik er en uh, ik presenteerde het evenement. En uh, toen was ik even een luchtje scheppen tijdens mijn presentatieklus. Ja. En toen kreeg ik eigenlijk bijna een knal voor mijn bek, omdat ik geen interesse toonde in een artiest. Dus dat was een <lacht> Ja, dat dus, vertelde en, uh, je. Nou ja, uh, dit keer ga ik dat maar wel doen. <lacht> Dus. En uh, hoe is verder de sfeer daar? Ja, de, de sfeer de, het begin is nu al een beetje druk. Ja. Het gaat natuurlijk pas om zes uur beginnen. Dus normaal spreken we elkaar altijd het een tweede uur ja, dan is. Dat is een beetje uh, vroeg. Maar uh, het gaat om zes uur beginnen. Het dak gaat er natuurlijk weer vanaf. En... Uh, ja, heel veel uh, artiesten die we al natuurlijk kenden van de twee voorrondes, want vandaag is de halve finale. Oké. Okay. Uh, ik ken ze niet uit mijn hoofd, want uh, de eigenaar van Amber Music is er ook nog niet, dus ik heb geen lijstje gekregen. Oké. Okay. In ieder geval, uh, vorige, twee weken geleden was het natuurlijk een enorm succes en uh, er waren weer behoorlijk veel uh, um, artiesten die doorgaan zijn gegaan naar de finale. In ieder geval Eva-Lisa is uh, door naar de finale vorige week gegaan ja. en uh, Jeroen. En Carmen is de afgelopen twee maanden uh, ook naar de finale gegaan. Ja, vandaag gaan de laatste twee, drie uh, artiesten gaan uh, naar uh, de finale. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wie dat gaan worden. En uh, het zit weer net als in Zandvoort, uh, vol met talent. Ja. En uh, dat uh, maakt het feest gewoon compleet, weet je. Okay. Het is altijd een hartstikke leuk feest. En uh, ja, hartstikke gezellig. En uh, ja, ja, wat ik zei, Amber Music is nog niet aanwezig, dus Javi Escalera ook niet, want ik zou ook even met hem praten, want die zit vanavond in de jury, samen met uh, Bianca Daan van Amber Music. Ja. En een uh, gastjury, wie dat zou zijn, is nog een verrassing voor mij. Oké, okay, dat weet je niet. Nee. Uh, nee, Javi Escalera was natuurlijk vorige week zondag, heeft die CD-presentatie gehad, misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ja. Nou, dat, dat, waren, dat was top entertainment, zanger Davy was aanwezig, uh, JJ Bauer was aanwezig. En nog vele andere artiesten. En ja, Finsiculera zelf natuurlijk. Die zijn liedje jij en ik presenteerden tijdens zijn presentatie Een fantastisch leuk liedje die in je kop blijft hangen. En ik zeg dat TV Oranje en Sterren.nl zeker snel gaan oppikken. Ik moet zeggen, op dit moment is hij bij TV Westen in de uitzending. En meteen komen ze als een gek naar de Loris in Rijswijk vanwege... Uh, de, de regionale talentenjacht uh, die ik vanavond weer mag presenteren. En dat doe ik natuurlijk altijd met plezier. Hoe zou de avond eruit gaan zien? Uh, tot vanavond... hoe laat duurt het? ga uh, gaat zo meteen om kwart over zes gaat, uh, gaan de eerste artiesten beginnen yeah. en uh, we doen altijd blokjes van twee dit keer omdat er maar vijf artiesten door zijn gegaan naar de halve finale dat zijn echt net wel net niet artiesten weet je yeah, yeah. en uh, die uh, worden beoordeeld dit keer door de jury weer en ze mogen ieder drie liedjes uh, zingen okay. en uh, dus wordt weer een avondvullend uh, uh, programma tot 10 uh, uur duurt het en dan gaan we daarna weer als een gek naar Zandvoort met de auto, natuurlijk. Mijn chauffeur Pascal. Ja. Ja, dus eh. Uh, okay. ja, ik ben uh, altijd zeer tevreden hoe deze avond hier uh, loopt. Ik ben nu even uh, de derde keer. Ja. Nog over twee weken de vierde keer. En, en dan uh, is het weer tijd uh, om uh, entertainment voor you te gaan presenteren. Wanneer is, is de, wanneer is de finale? Finale is volgende week. Oké, okay, volgende week. Oh, nee, twee weken. Sorry, over twee weken. Twee weken, oké. Okay. Ja, over twee weken is de finale. En, uh, ja, het, ik, ik, ben, ik ben gewoon benieuwd wie er doorgaat vanavond. Oké. Okay. Nou, we zullen zien, hè. En we zullen, dit keer hebben we goede apparatuur bij ons. <laughs> want de afgelopen weken is het allemaal een beetje misgegaan met opnemen. Ja, ja. En Ik hoop dat Pascal dit keer wel als, als, als, alles in orde heeft. En uh, er we zullen wel echt... Ons keihard ons best doen om een verslag uit te brengen. En misschien zullen we ook nog wel fragmentjes te kunnen laten horen van de live optredens. Want hij heeft apparatuur meegenomen om vanaf de main okay. op te nemen. Oké, okay. nou we hopen dat het lukt en dan uh, gaan we volgende week even kijken uh, of we die kunnen uitzenden. Ja, heb jij zo meteen al het interview? of is het toch geweest? Uh, wij hebben zo meteen een interview met Tim Oliehoek, kwart voor. Nou, maar ik wil nog even over Javi Escalera, want jij hebt mij een nummer toegestuurd. Hè? En dat is zijn nieuwe single, hè? Ja, dat is zijn nieuwe single. Jij en ik. En uh, ja, ik zeg tegen de luisteraars, gewoon met z'n allen downloaden via www.javiescalera.nl. En uh, ja, want het is gewoon een fantastische zanger en een meezinger. En ik weet zeker dat de luisteraars hem leuk gaan vinden. En ik zou zeggen, vanaf nu draaien we hem vier keer, elke uitzending één keer. Nou, oké, okay, we gaan beginnen met vanavond. Vandaag beginnen we met Javi Esclera. Fantastisch actief. Hey Roy, dankjewel en ik spreek je volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Hoi. I'd like to think the best of me Is still hiding John Mayer Het album heet Room for Squires En dit is no such thing Zometeen is het dan uh, Iets aan eindelijk zo ver Kwart voor rond Kwart voor uh, hebben we dan Tim Oliehoek in de uitzending Hij gaat uh, vertellen over uh, Ja zijn nieuwe film genaamd Pizza Mafia Dat zometeen Maar nu weer Two The Or Club In Something Good work. Bij Uitred is het een van de betere platen van De Dijk. Je hebt nederpop en volgens mij ook nederrock hoor. Laat het vanavond gebeuren bij ZFM Zandvoort. Je luistert naar Entertainment For You. Normaal zou Tim Oliehoek uh, hadden we nu een in interview mee, maar die laat even op zich wachten... Dus die komt straks, maar er heeft wel weer ruimte voor iets anders. Alan Clark heeft een nieuwe single uit. En dat is de officiële soundtrack, dus de, het liedje van de film Gooze Vrouwen. En die heet Foxy Lady. een heerlijke plaat is het ook, hè. De nieuwe van Allen Clark. Of is het soundtrack van uh, Gooise Vrouwen. Die binnenkort dus uitkomt. En die heet Faxi Lady. Aan de lijn hebben we een regisseur die in uh, 1997 op 18 jaar leeftijd zijn eerste film uitbracht. Uh, hij regisseerde onder andere ook de serie Shuf Shuf Habibi, de film Vet Hart en de in 2009 uitgekomen film Spion van Oranje. En nu is er een nieuwe film genaamd Pizza Mafia. Goedemiddag Tim Olioek. Goedemiddag. Hoe belangrijk is muziek voor een film? Nu we het toch over hebben, natuurlijk de nieuwe singer ja. van Alan Clark voor de Gooise Vrouw. Ja, nee, het is heel belangrijk. Aan uh, uh, de ene kant heb je natuurlijk de muziek die het beeld stuurt. Dus uh, de muziek die vertelt of het spannend is, of het grappig moet zijn, of de actie ondersteunt. Dus dat, die, ja, dat is eigenlijk de, de, de, de sturende werking van de, van de film. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook uh, de, de titelsongs, uh, titeltrack, hoe je het wil noemen. En die, uh, dat is eigenlijk vaak een soort deur naar uh, het, uh, het groot publiek, ja. of je doelgroep. Uh, omdat daar, ja, dat wordt verbonden aan de film. En dat is uh, goed voor de de, de, de naam bekendheid. Ja. En hoe kom je aan die muziek? Want uh, je, je hoort het opeens? Of je hebt er speciale mensen daarvoor die dat regelen? Nou, je hebt natuurlijk uh, de, de, de filmcomponist ja. uh, die uiteindelijk uh, jouw score gaat maken. En dat, uh, ja, dat, dat wordt altijd heel groot uitgepakt met orkesten en, en het enorm veel werk om de juiste toon te vinden. Ja, tuurlijk. En, uh, uh, ja, die bestaan, dat is hun, hun werk, ja, in Amerika heb je ook hele bekende. Misschien ken je John Williams niet, van, uh, ja. die al met Steven Spielberg werkt. Han Zimmer, die al die Jerry Bruckheimer films maakt. En uh, nou ja, in Nederland uh, hebben we ook wel een paar grote Ja, nou oké. Okay. Jij hebt een nieuwe film uitgenaamd Pizza Mafia. Ja. Als eerst, waar gaat de film over? De film is, uh, het is een boekverfilming ja. uh, van Galif Boudou, uh, die je misschien kent van het niet uh, de film gaat over twee uh, broers die uh, een pizzeria runnen. Uh, dan ontstaat er een conflict en uh, dat, dat loopt zo uit de hand dat de ene broer uh, een eigen pizzeria begint. En dan tegenover die andere pizzeria, en dan ontstaat er een enorme oorlog. Uh, en dan wordt die strijd gestreden tussen de twee, uh, de twee zonen, de okay. neefjes van elkaar dan, Brahim en uh, Haas. Ja. En uh, dat gaat er vrij flink aan toe. <laughs> Oké, okay, ja, want het is echt een, echt een actiefilm. Ik heb de trailer gezien. Ik heb helaas nog niet de, echte, de hele film gezien. Die ga ik binnenkort bekijken. Maar de trailer ziet er wel heel erg heftig uit. En erg, heel erg te gek als ik het zo zie. Ja, dus het je is zelf geen, geen uh, actiefilm. Ik vind het meer een, een stoer drama met, uh, met actiescènes. Ja, ja, ja, oké. Okay. Als een actie, actiefilm zou zijn, dan zou uh, ja, om de twee minuten iets ontploffen. En dat gebeurt niet. Nee, dat gebeurt Oké, okay, dat, dat gebeurt gebeur En het is... Uh, ja, het is een hele sympathieke en ergens overal lieve film. Oké. Okay. Uh, uh, en dat komt door, uh, door Ilias Odja, die de hoofdrolspeler uh, is van de film. Die je misschien kent van Soef, Soef de serie. Ja. En het broertje van Ab, die inmiddels uh, groot is geworden. Ja, die speelt waanzinnig. Binnen tien minuten ga je met hem mee, hou je van hem en, en uh, herken je zijn probleem uh, in de film. Uh, want het gaat ook over volwassen worden. Ja. ja of dat hebben we allemaal meegemaakt, of die staat er middenin. Dus dat is heel, uh, heel herkenbaar. Maar daaromheen ja, hebben we het lekker verpakt met uh, ja, uh, pizzaoorlog en ja. achtervolgingen. Ja, te gek. Hey, voor, heeft het een speciale doelgroep? Is het die film speciaal gemaakt voor jongeren of toch wel voor iedereen? Uh, nou ja, als zo maken richt je je natuurlijk wel op een jonge doelgroep. Ja. Ik denk van 12 tot, tot en met 25. Ja. Maar ik heb gemerkt dat, uh, dat uh, uh, ook ouderen hem heel erg leuk uh, vinden... En, uh, ook uh, helemaal meegaan en de emotionele kant ook van de film uh, waarderen. Uh, dus, ja, dus ja, op de première gaan er ook allemaal ja, wat oudere ja. uh, En de mannen naar me toe die zeiden van, nou wow. ja. wauw, ik gewoon ontroerd en zo. Dus, maar ik denk dat, dat iedereen er wel iets, uh, iets in herkent. Maar hij is gemaakt voor een jonge doel. Oké, okay. ik zag jou laatst bij uh, Pauw de Leeuw en uh, allemaal, ik heb je allemaal interviews gezien. Hoe zit het met de promotie? Want je bent nu overal uh, geweest en zo. Hoe gaat het in zijn werking? Uh, nou ja, goed, dat, dat, dat uh, gaat via de distributeur. De distributeur is degene die uh, de film uh, uitbrengt. Ja. Uh, en ja, die gaat natuurlijk uh, langs alle programma's, kranten, magazines om te, om te kijken of zij in, uh, ja, de film interessant vinden om daar aandacht aan te besteden. Oké. Okay. Ik zeg dat, dat ik zelf vind dat het wel meevalt. Oh, oké, okay. ja. Yeah omdat uh, ja, dat we niet enorme grote sterren in de film uh, hebben. Zoals in de vorige film was Paul Deel, En net waren Mali speelden we erin. Merkte ja. merk je wel dat echt iedereen uh, je, je wil hebben. En als je dan toch met ja, jonge acteurs werkt. Uh, dat dat wat moeilijker is. Maar, uh, en dat, dat zie je ook in um, uh, hoe we zijn geopend. Wij openden... Uh, uh, we hadden gehoopt dat hij iets sterker zijn openen, maar wat, je, wat, wat nog leuker is, is dat, dat je ziet dat er een stijgende lijn is. Ja. Uh, uh, en dat mensen met elkaar praten en de film wordt gevonden uh, en ook nog goed en, en dat mensen de, de, de, er naartoe gaan. Meestal is het zo dat je zoveel promotie doet, dat je dan enorm groot opent met heel veel bezoekers en dat die dan in elkaar stort. En hier zie je het andersom. En dat, uh, ja, dat, dat, dat is wel gek. Ja, ja, ja. Ja, en de première was ook uh, echt te gek met die straaljager, hè? Ja, in Den Haag. Ja. Dat, heb ik, uh, dat heb ik gelezen. Dat vond ik wel erg te gek. en hey, nu ben je klaar met de film. Wat ga je dan doen? Heb je dan lekker vakantie? Of uh, na je promoties? En, maar wat ga je dan doen? Of Den toch Den op zoek naar nieuwe, uh, nieuwe filmideeën? Als nee, regisseur ben je altijd bezig om projecten te ontwikkelen. En daar gaat er af en toe één vandoor. Ja. En, uh, uh, en, en nou, ik ben nu gelukkig in een situatie dat ik uh, volgend jaar weer een nieuwe film mag gaan draaien. Oké, okay, oh leuk. Die voorbereidingen zijn we, uh, daar zijn we nu mee bezig. En ik ben bezig met een serie voor B&N waar ik een grote aflevering voor ga regisseren. Dus ik ben wel lekker bezig en dat is, dat is fijn. Ik ben ja. niet in een, uh, een zwart grapval. Ja, dat kan me voorstellen. Wat voor serie is dat? Of mag je daar nog niet zoveel over vertellen? Je, je, je mag niet over zeggen, alleen dat het wel heel, uh, een hele spannende serie wordt. Oké, okay. nou ik ben benieuwd. Ja. Nou, uh, ja, Tim, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Ik, uh, ja, ik ga binnenkort ga ik erheen. heen. Ik ben erg benieuwd. En uh, ja, hartstikke bedankt nogmaals. Ja, graag gedaan. Hey, fijn weekend. Jij ook. Hoi. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bewoners van enkele buitenwijken van Tripoli hebben zich openlijk tegen de Libische leider Gaddafi gekeerd. De begrafenis van een van de inwoners liep uit op een massaal protest. waarna de militairen zich uit de wijken terugtrokken. Eerder vandaag is het regime begonnen met het bewapenen van aanhangers in Tripoli om de oppositie de kop in te drukken. De olieproductie in het oosten van Libië, waar de belangrijkste olievelden liggen, is teruggebracht tot minder dan de helft. De werknemers en het leger zeggen dat ze samen voor de veiligheid van de olievelden zorgen. In Peru is het juridisch vooronderzoek naar Joran van der Sloot afgerond, dat melden Peruaanse media... Van der Sloot zit sinds juni vorig jaar vast op verdenking van moord op een Peruaanse vrouw van 21. Het Openbaar Ministerie in Peru moet nu beslissen of het hem gaat vervolgen. Bij de ingang van een supermarkt in het noordoosten van Moskou heeft een man zichzelf opgeblazen. Verder zijn er geen slachtoffers. De man kwam volgens ooggetuigen met een auto aanrijden, stapte uit bij de supermarkt, mompelde wat en bracht bij de ingang een granaat tot ontploffing. Er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een terroristische aanslag, zegt de Russische politie. De eerste parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de oppositiepartij Fine Gael. Fianna Fáil, de partij die tientallen jaren de macht had, leidt volgens een exitpoll een verpletterende nederlaag. De kiezers houden Fianna Foyle verantwoordelijk voor de politieke en financiële problemen in Ierland. Het Belgische wielerseizoen is goed begonnen voor de Rabobank-ploeg. De eerste wedstrijd, de omloop Het Nieuwsblad, is gewonnen door Sebastian Langeveld. Hij won na ruim 200 kilometer in en rond Gent de eindsprint van zijn medevluchter Juan Antonia Flecha. Op 12 kilometer voor de finish sloot Flecha nog aan. Langeveld